Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOSO3. In de rechtbank zijn ze opnieuw bezig met de zaak rond de moord op Peter Erde Vries. In Amsterdam is nu een extra zitting in de zaak tegen de twee uitvoerders... van de aanslag op de misdaadjournalist. Er heeft zich een nieuwe getuige gemeld die hen linkt aan Ridouan Taghi... melden verschillende media. Daarom is de zaak heropend. Het is dus de vraag of de rechter deze week, wat in eerste instantie de planning was... al uitspraak doet, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechters die zullen vandaag beslissen of dat vonden kan worden uitgesproken zoals gepland. Of ze kunnen beslissen dat er meer tijd nodig is. Er is heel veel bewijs dat ze de moord hebben gepleegd. Het Openbaar Ministerie heeft dus ook al gezegd... ja, wij vinden dat er niks verandert. Heeft al de maximale straf geëist. Van de verdediging weten we het nog niet. Of die hier iets ontlastends in denken te kunnen vinden... dat gaan we allemaal vandaag horen. Het wordt steeds drukker op de kinderopvang. Vorig jaar kwamen er 11.000 kinderen bij vergeleken met het jaar daarvoor. Voor het eerst kregen er ook meer dan 1 miljoen ouders kinderopvangtoeslag, zegt het CBS. Sinds 2014 stijgt het aantal aanvragen hiervoor. Ook is het kabinet bezig om kinderopvang gratis te maken. Eerder trokken kinderopvangorganisaties al aan de bel vanwege een tekort aan personeel. Sommige locaties hebben al kinderen moeten weigeren. In het gebied dat in het Amerikaanse natuurpark Yosemite in brand staat... is afgelopen weekend meer dan twee keer zo groot geworden. Inmiddels is zo'n 260 hectare bos in rook opgegaan. Vooralsnog zijn er geen sequoia's van die reuzebomen in gevaar. En dat is misschien wel goed ook, want de bomen hebben het al jaren zwaar door klimaatverandering, zegt deze parkwachter. They're among the oldest living things on earth. They are iconic for the national park system. They're in a very limited range here in the Sierra. So you only find them right here on the planet. They're really threatened by climate change and wildfire. In the last two or three years, we've lost about 20% of the whole population of giant sequoia's. Sommige van die reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Ongeveer 1600 mensen zijn uit het gebied geëvacueerd. Het weer bewolkt alleen in het zuiden zie je de zon. Later op de dag gaat hij op meerdere plekken schijnen. Het wordt 21 graden in het noorden en 26 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 It's my blood When the trumpet Flies above me I'm a happy man in the world It's the Holy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 I'm making freedom song I move my body to the rhythm And I'm a happy man in the world I'm a happy man in the world Sometimes I fly with the white swan To my lithium home There the river sings to me And I'm a happy man in the world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 Naar het museum, wat er niet meer was. Uh, Toen je aankwam, was het museum weg. Ja, het museum was weg. En de tentoonstelling die ze ergens anders daarvoor, daarvan wilden maken... die was nog niet klaar. Uh, ja, heel vreemd. Maar, uh, dus daar hebben we ook informatie verzameld. En Dick had uh, gewoon heel veel. En het was natuurlijk een actueel onderwerp. Mm -hmm. Eigenlijk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 24, 25, uh, zo uh, hangen daar. Over er. Agata. Ja, alleen dat is Agatha. En dan een paar panelen met uh, alle informatie van Titus. Ja. Over Titus. Ja, over Titus hebben we vooral de, de periode natuurlijk van, van de oorlog mm -hmm. uh, afgebeeld. Dus dat hij in Scheveningen gevangen heeft gezeten. En daarna naar Amersfoort is gegaan. En via ja. Kleef uiteindelijk in Dachau terecht is gekomen.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 Dus je krijgt heel veel informatie over, ja, over het Tieters. leven ja, en het einde we van, van Titus Brandsma. Ja. En uh, heel veel uh, kunstwerken over, uh, over Agatha, van, van, van Borsten tot Nijptan. Ja, ja. Nou, en ook een beetje achtergrond hoe je dit soort verhalen moet, moet lezen. Ja. In, in, in, we noemen dat hagiografie, dat zijn dus verhalen over heiligen. Die werden op een gegeven moment in de middeleeuwen, ook in Nederland, ontzettend populair...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 We hebben eigenlijk drie uh, kunstenaars uitgenodigd uh, om daar hun, uh, hun werk te, te tonen. Um, dat is Gonny Stuut en uh, Caroline Mokveld, en uh, een zandvoortse uh, Carina Tan, en met, uh, met Sunny Neter. Um, zij hebben eigenlijk uh, al na nou, drie jaar geleden hebben zij hun werk ingezonden.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 En dat was, dat was ook op het laatste moment... dat ik die Fiat op de kop had weten te tikken. Ook naar een oproep eigenlijk op Facebook. Mm. Ik zei van, wie heeft er nog een Fiatje? Ja, het is een soort speld in een hooiberg. En toen bleek diegene een paar huizen verder dan van mij te wonen. Ja, lekker, lekker, en gewoon een Fiatje in de garage hebben staan... die ze niet gebruikten. Dus zei van, ja, je mag hem best lenen. En toen zei ik van, ja, weet je wel wat er mee gaat gebeuren? Want we gaan hem helemaal bekleden met mos. Um, ik hoop dat ik hem nog schoon terug kan, zeg maar, kan geven...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 Ja, dan staan wij daar natuurlijk wel voor open. Alleen het, het probleem is een beetje op dit moment ook het budget. Dus we hebben wel uh, de, de, de, de, de, de auto's die op het plein staan, zeg maar... of de kunstwerken die op het plein, die krijgen een podium. Uh, er wordt heel veel exposure aangegeven. Hmm. Dat is eigenlijk het duurste project... of het grootste hap van het budget gaat daar, daarheen. En binnen...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 We zeilen mee eigenlijk met de tentoonstelling van Toon van Driel. Dus dat wordt in het Zandvoorts Museum op 12 augustus. Oké, okay, Nou, dan wens ik je heel veel plezier met de Car Art tentoonstelling. We gaan zeker kijken. En mocht er iemand nog wat bij verzinnen, dan kan je dat terecht bij www.carartfestival.nl. Precies. En Anne-Marion wacht op antwoord. Ja, dankjewel. Dankjewel. <laughs> okay.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 Love I was told kept the. Wind.